Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Op het Tahrirplein in Cairo zijn demonstranten opnieuw slaags geraakt met het leger en de oproerpolitie. Duizenden Egyptenaren eisen dat de afgetreden president Mubarak... en de leden van zijn regime worden vervolgd voor corruptie. Betogers staken vanmorgen onder meer een bus en een vrachtwagen in brand. De oproerpolitie lost de waarschuwingsschoten. Gisteren stroomde het ook al vol met betogers... en vannacht maakte het leger met geweld een einde aan die demonstratie. Het is niet bekend hoeveel gewonden daarbij zijn gevallen. President Mubarak trad in februari af na wekenlange protesten op het Tahrirplein. De mogelijkheden om defensiemedewerkers onder te brengen bij de politie zijn beperkt. Volgens de Nederlandse politiebond zijn er wel mogelijkheden... maar gaat het eerder om tientallen dan om honderden of duizenden. NPB-bestuurder Van der Pol zei in het radioprogramma Cappuccino... dat politici wel erg makkelijk getallen en mogelijkheden noemen. Minister van Defensie Hille heeft al een aantal keer laten weten dat een deel van de wegbezuinigde militairen naar de politie zou kunnen. Bij Defensie vallen, als het aan Hille licht, zo'n 6000 gedwongen ontslagen. De verkiezingen in Nigeria verlopen op veel plaatsen niet zonder problemen. In een district bij de hoofdstad Abuja is de stembusgang vandaag uitgesteld... na een bomaanslag op een stembureau. Daarbij kwamen gisteren acht mensen om. In een groot aantal kiesdistricten wordt vandaag gestemd voor een nieuw parlement. Het is de eerste van een serie verkiezingen. Ruim 73 miljoen Nigerianen kiezen de komende weken ook een president... en gouverneurs van de deelstaten. 16 april is de belangrijkste dag, dan kiezen de Nigerianen een nieuwe President. Zittend president Goodluck Jonathan van de Democratische Partij van het Volk lijkt de beste papieren te hebben. De verkiezingen in Nigeria zijn al twee keer uitgesteld wegens organisatorische problemen. Het weer, de zon schijnt volop en de temperatuur loopt snel op. In het zuiden van het land kan het 18 graden worden, in het noorden blijft het wat frisser met 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Aanbevolen verkeersinformatie. De A27 van Gorcum naar Breda is dicht tussen knooppunt Hoijpolder en Oosterhout. Er is een vrachtwagen gekanteld. Verkeer richting Breda kan vanaf knooppunt Gorkum omrijden via Rotterdam over de A15 en de A16. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen de Uithof en Afrit Dolder een file van 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De grootste bezuiniging op defensie ooit. Links zou zijn vingers erbij aflikken. Alleen de gedachte al. Maar het is juist rechts dat het leger deze slag toebrengt. Is het land in de war? Is het kabinet gek geworden? En wat stellen we nog voor als ons leger over een paar jaar... tot een kabouterleger is geslonken? Daarover gaan we het hebben vanmorgen. Over onze mensen in uniform, want we praten ook over de politie. En over wat het allemaal mag kosten. Drie gasten hebben we aan tafel. Hero Brinkman van de PVV en Ronald van Raak van de SP... zijn naar ons onderweg. Zitten nog even vast in het verkeer, maar zullen vast zo aanschuiven. En André Bosman is hier van de VVD, Kamer... Lid. Tot vorig jaar was hij zelf nog F-16-piloot. Goedemorgen, meneer Bosman. Goedemorgen. U heeft 23 jaar bij Defensie gewerkt. Ja. Dus uh, we kunnen wel zeggen dat u Defensie van binnen en van buiten kent. Ja, absoluut. We gaan het erover hebben. Want u weet als geen ander wat het allemaal betekent bij Defensie. Zeker. U kunt ons uh, ook zien, luisteraars, op troskamerbreed.nl. Log even in en dan ziet u onze uitzending. Meneer Bosman, eerst even in, in afwachting ook van uh, onze andere gasten. U heeft heel lang in uh, het leger gezeten. Ja. U kent uh, het bedrijf van binnen en van buiten. Wat doet dit eigenlijk met mensen daar? Het is namelijk de, de cultuur van mensen um, die binnen Defensie zitten. En Defensie ook zien als een uh, levenslang doel. Het is een, een andere manier van werken. Je, je bent heel erg van elkaar afhankelijk. Zeker als je op missie bent geweest. Dan zit je heel dicht bij elkaar en dan is het... Nou, het is bijna een familieband dat je bij elkaar zit. En als je dat op deze manier um, uit elkaar ziet gaan, dan is dat zeer emotioneel, absoluut. Ja, en op welke manier heeft u dat al gemerkt van collega's van vroeger? Nou, collega's die um, zijn vooral onzeker over wat er gaat gebeuren. En dat is het, het grootste probleem waar we nu mee zitten. Van, ze snappen dat er bezuinigingen moeten komen, dat er dingen moeten veranderen binnen Defensie. Maar ze willen wel die zekerheid zo snel mogelijk. En dat is nu het probleem waar we eigenlijk vooral mee zitten. Ja, had u eigenlijk niet verwacht dat er meer zekerheid geboden zou worden? Had ik wel verwacht. Had ik ook gehoopt. Dat er uh, een wat beter beeld zou worden geschetst... ten aanzien van waar de bezuinigingen precies zouden vallen. Dat geeft mensen dan ook wat meer duidelijkheid. Uh, aan de andere kant geeft het ook een mogelijkheid... om uh, militairen zelf om aan de slag te gaan... om ervoor te zorgen dat hun onderdeel zo efficiënt mogelijk in elkaar gezet wordt. Meneer Bosman, 23 jaar defensie. Ja. Dat wil zeggen dat collega's uh, die deze boodschap te horen hebben gekregen... u gisteren vast en zeker hebben gebeld. Um, ik heb wat sms'jes gehad, ja. ja, ja. ja. En, en wat zeggen zij dan? Um, zwarte dag. Zwarte dag. Um, enorme teleurstelling over wat de toekomst gaat worden. Onzekerheid ook over wat de toekomst gaat worden. Um, ook omdat ze allemaal een ambitie hebben van een hoogwaardige krijgsmacht... die ze veelvuldig ingezet hebben zien worden. Die ze ook verwachten in de toekomst weer veelvuldig ingezet gaat worden. En dan hopen ze wel met de goede mensen en het goede materiaal de slag te kunnen maken. En dat is, dat is wel onzeker geworden. Ja, ik kan me ook voorstellen, er zitten misschien ook mensen bij die op missie zijn geweest. Die ja. met gevaar voor eigen leven ja. daar namens de Nederlandse krijgsmacht of namens de Nederlandse staat uh, in de woestijn hebben gezeten. Ja. Uh, daar allerlei gevaarlijke dingen hebben moeten meemaken. Ja. Uh, zij staan misschien per 1 mei al wel op straat. Ja, dat, dat is dus het probleem. Je weet niet wie er gaan, maar um, het feit dat je op missie bent geweest um, maakt je niet onkwetsbaar voor deze reorganisatie. Je moet natuurlijk wel heel zorgvuldig omgaan, zeker nog met de mensen die nog op uitzending zijn. Um, en daar moet je zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan hoe je daar uh, in het verloop mee omgaat. Oké. Okay. Nou, we praten zo natuurlijk uitgebreid verder. Inmiddels is ook Ronald van Raak hier. Ja, Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Heel ja. Hilversum uh, propageert uh, zichzelf als uh, de meest bereikbare uh, mediastad <laughs> van Nederland. Ja, maar niet maar, vandaag. Dat is uh, nog nee. niet echt uh, gelukt. En daarom gaan we eerst even kijken op uh, de afgelopen politieke week. En dan doen we met het. Weekoverzicht. Het was een week waarin politici precies dat zeggen wat je niet van ze verwacht. Verrassend. En verwarrend. VVD-grand old man Hans Wiegel bijvoorbeeld. Toch nooit een grote vriend van rode rakkers over de Socialistische Partij. En hier in Brabant, dat weet u nog veel beter van ik, dan ik, is de SP een gewortelde partij. Eigenlijk met een mooie combinatie van... Idealisme en met de voeten op de grond, dat heeft mij altijd aangesproken. Dat wordt een ere lidmaatschapje van de SP, denken wij. Ook verrassend was Henk Kamp, minister op Sociale Zaken. Toch een functie waarin je niet verwacht dat hij zelf de administratie bijhoudt, maar... Dan zal ik u eens laten zien wat we daar nou van gemaakt hebben. Mevrouw de voorzitter, ik heb dat zelf nou eens uitgetikt. En dat is wel interessant. En dan nog eentje. Zijn we van ministers gewend dat ze hun bezuinigingen verdedigen? Minister van Defensie Hans Hille bood er deze week bij voorbaat zijn excuus voor aan. Na de korting van 1 miljard blijft een piepklein legertje over, denken de vakbonden. Ja, heel onmeerbiedig gezegd, misschien een soort Belgische krijg, af en toe vliegen. En als er geld is en benzine is, nou dan doen we een kunstje en anders niet. Alles leek dus wel een slag gedraaid de afgelopen week. Van reputaties bleef ook al niet veel meer over. Oorlogsheld kapitein Marco Kroon, nog geen twee jaar geleden door de koningin tot ridder, geslagen staat voor de rechter. Hij heeft al uh, anderhalf jaar uh, frustratie, ellende en. Uh, verdient uiteindelijk uh, opgeleverd. Dan uh, komen we uiteindelijk wel uit. En D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen moet terugbetalen... wat zij als korpschef te veel in haar zak heeft gestoken. Ja, nou ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Woorden schieten soms te kort... als ze het in Den Haag niet meer weten te verklaren. Of, of er bezwaren tegen zijn, dat als je dat om een andere reden wilt... Of, je dat dan, uh, of daar dan bezwaren tegen zijn. Toch jammer. Wij blijven op die manier met heel veel vragen zitten. En we zijn de enige niet. Nou, volgens mij ontbreekt de logica hier volledig aan. Er is geen touw aan vaste knopen. Niemand snapt dit. En ik denk dat dat niet goed is. Want hebben bijvoorbeeld de banken zich nu wel of niet vergist toen ze zo snel alweer bonussen gingen betalen? We zaten er niet naast. De banken hebben zich gehouden aan de code. En is bijvoorbeeld de politiek er nou wel of niet voor bedoeld om antwoord te geven op simpele vragen? Maar dan zeg ik, je hebt toch ook zelf hersens. Eén vraag tot slot nog. Al weten wij daar voor de verandering ook zelf het antwoord wel op. Worden wij hier nog een beetje serieus genomen? Ik vind het eigenlijk nog. Uh, ja, ik zou willen zeggen kiezersbedrag. Tros, Radio 1. 9 ja. minuten. Over elf. En u luistert naar Troskamerbreed. En we zijn compleet hier aan tafel met uh, Hero Brinkman van de PVV. Nog goedemorgen, fijne morgen. Goedemorgen. Ben. Uh, Ronald Vraak van de SP. Ja, en André Moosman. Ja. We hadden al laten weten dat u beiden er zat. Uh, zoals altijd, en dat doen we nu ook. Uh, de kranten van de zaterdag. En dan valt natuurlijk ons uh, oog. Het staat groot, bijvoorbeeld uh, uh, op de voorpagina van de Telegraaf. Sahar, dolblij, blij, ik mag blijven. Een Afghaans een meisje dat er heel lang voor geknokt heeft om hier te mogen blijven. En dat was een groot vraagteken. En gisteren heeft de minister Leers, uh, die hierover gaat, besloten dat dat kan. En dat bood eigenlijk wel enige verrassing. Namelijk dat het begrip verwestering is geïntroduceerd. Uh, aan wie zal ik het als eerste vragen? Meneer Brinkman, verwestering. Weet u wat dat is? Waarom nou specifiek weer aan mij? Oké, okay, meneer Van Raak, u kwam als laatste binnen. Dus we dachten, dan mag ik u ook als Ik denk dat dat is wat we willen, dat mensen integreren in de samenleving. Sahar is geïntegreerd, dus ik ben ook blij dat ze mag blijven. Maar deze situatie, deze onmogelijke situatie ontstaat natuurlijk ook... omdat de procedures zo ellenlang duren. Ze duren zo lang dat dit soort meisjes hun plek vinden in onze samenleving en dan ja, meer Nederlands zijn geworden dan Afghaans of wat dan ook. Ja, meneer Bosman, verwestering. Dat is een begrip wat tot voor kort in de beoordeling... om hier te mogen blijven of om uitgestuurd te moeten worden... niet echt bekend was. Nee, maar dan zie je dus dat als procedures heel lang duren... en mensen heel lang in Nederland zijn... dat ze dus inderdaad die, die plek in de maatschappij gaan vinden. En het is dus een, een teken ook naar de immigratie naturalisatiedienst van jongens, zorg dat je orde op zaken stelt. En als je vindt dat mensen teruggestuurd zouden moeten worden, moet je dat op korte termijn laten weten. En dat voorkomt een heleboel problemen En is ook eerlijker en rechtvaardiger naar de mensen zelf. Ja, nu is die maatregel genomen uh, voor een meisje wat afkomstig is uit Afghanistan. Die regeling gaat van toepassing zijn om te kijken of die sprake van verwestering is... voor specifiek alleen meisjes uit Afghanistan. Verwacht u nu dat al die meiden die enigszins vergelijkbaar zijn hier kunnen blijven? Ze gaan het in ieder geval proberen. En dat wordt natuurlijk individueel getoetst, dat is het belang. Het is geen groepstoetsing, maar een individuele toetsing. En dan moeten ze ook laten zien dat al die omstandigheden ongeveer gelijk zijn. En pas als dat telt, dan gaat het over. Ja. Maar anders, um, het is niet een, een groepstoetsing. Uh, toelating. Maar enige verruiming van het beleid, want zo kun je het toch wel uh, zien. Ik heb gisteren geluisterd naar wat de minister oh. zei. Dat proef ik er toch wel duidelijk in door. Nee, wat het, het <coughs> probleem vooral is, is dat het uh, de, de langdurige processen aan de orde stelt. En ik denk dat dat de, de kern van de zaak is. Niet zozeer het toelaten van het meisje Sahar, maar vooral van jongens. Als we dus vinden dat mensen teruggestuurd moeten worden, moet je dat op korte termijn doen. Anders ontstaan er problemen met de mensen zelf. Ja, maar toch is dat niet het beeld wat er door het besluit van minister Leers gisteren werd opgeroepen. Want om maar eventjes te zeggen, hoe het acht uur journaal het gisteren verwoordde, en dat is toch een journaal waar heel veel <laughs> mensen naar kijken. Eerste zin van Rob Trip: Het kabinet gaat het asielbeleid versoepelen. Dat is toch het beeld wat er wordt opgeroepen? Ja, maar zo'n woord ja. van de NOS. Nee, maar je ziet het dilemma wat er ontstaat. Als je het niet goed regelt, als die procedures zo lang duren, dan zal de kant het schip keren. En dat is wat er nu ook gebeurt. Ja, maar wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, stoer doen een rij en zeggen dat mensen weg moeten. Uh, je moet, als de procedures slecht zijn... dan zie je dat mensen integreren. En dat is eigenlijk precies wat we wilden. Dat is ook precies wat de VVD en de PVV wilden. Als mensen hier zijn, moeten ze integreren. Sahar en al die anderen... die zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. In Friesland. Die procedures duren zo lang... dat als mensen eenmaal geïntegreerd zijn... je ze ook niet meer met goed fatsoen kunt terugsturen. Dus dat is nog los van de procedures... Ja. Uh, gewoon een natuurlijk proces. En daar ben al, ik eigenlijk heel blij mee. Met andere mee. woorden, de, de beste garantie op een goede integratie... is om de procedure zo lang mogelijk te laten procedure. duren. Nee, want het probleem, wat hier, het probleem is hier ook ontstaan... doordat de procedures zo lang duren. En dit gezin is goed geïntegreerd. Dat heeft er ook de mogelijkheden toe gehad, Maar je hebt ook andere gezinnen, die zitten in, in de noodopvang, uh, in uitzetcentra. Die zitten in een heel andere positie. Waarbij dezelfde juridische, dezelfde problematische uh, situaties ontstaan. Maar die hebben niet de kansen gekregen die Sahar wel heeft gekregen. Ja. Meneer Brinkman, dan toch even naar u. Uh, minister Leers zei gisteren te hopen op begrip van de PVV voor het besluit in deze kwestie. Krijgt hij dat begrip van uw partij? Het is niet mijn portefeuille. En ik wist natuurlijk ook niet dat we het hierover zouden gaan hebben. Dus dat we staat hebben dat in nog. De niet... krant. We hebben dat. Ja, er staan zoveel dingen in de krant. Maar we hebben nog geen fractie erover gehad. Dus ik ga daar uh, over de individuele zaken ook, uh, zeker over de uitlating van uh, minister Leers, ga ik hier uh, niets over zeggen. Daar zullen we in de fractie zeker nog over gaan praten. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel een hele vreemde manier om, om te gaan met regels. Wanneer bijvoorbeeld ver verwestering, een begrip als verwestering. Als dat een, een, een meetpunt zou moeten zijn om iemand uh, toch uh, mea culpa hier te laten verblijven. Ja. Maar dat betekent dus, als je toch bereid bent om die hoofddoek te blijven dragen, of wat uh, mij betreft zelfs een burka, dat je dus wel teruggestuurd gaat worden. Dus dat is ook een, een compleet waanzinnige manier om uh, um, um, um, um te beoordelen of iemand hier nou wel of niet, uh, niet kan blijven. Ja, maar, maar nu werd gisteren even, Magiet, nu werd gisteren uh, ook deze vraag min of meer een beetje gesuggereerd tijdens de persconferentie. Uh, van minister Leers, maar hij zei... ja, nee, daar gaat het niet om. Het gaat om sociaal-psychologische factoren. En het gaat of iemand redelijkerwijs... daar nog een bestaan zou kunnen opbouwen. En even los van de hoofddoek of niet hoofddoek. Met andere woorden, in brede zin... als iemand zo verwesterd is... zo Nederlands misschien ook is geworden... Ja, maar als je dat dus niet bent, dan uh, word je teruggestuurd. Het hmm. is, dat dat is, is niet net, verwesterd, het is we integreren. Laten we wel zijn... Mensen dat, zijn dat, dat, is natuurlijk, dat is een meetpunt. Uh, dat is een beoordeling... Hmm. Uh, die je nooit kunt maken. Sterker nog, mensen uh, kunnen doen alsof ze verwesterd zijn... maar misschien in hun innerlijke helemaal niet verwesterd zijn. Dat en wat, is, wat is dan concreet uw, uw opstelling in dit geval dat van de meisjes regels gehandhaafd moeten worden. Regels moeten gehandhaafd worden. Ik ga niet in op het individuele nee. geval van Zahar. Dat heb ik net ook al gezegd. Dat gaan we gewoon bespreken in de fractie. Maar ik vind wel dat regels, die zijn er. en daar waar rechters hebben uitgesproken... Uh, uh, dat mensen hier niet mogen verblijven, dan behoort dat er gewoon uitgevoerd te worden. Vind u, vindt u het dan vervelend in de richting van uw kiezers? Want dat zou ik me kunnen voorstellen, dat er nu dus toch de suggestie wordt gewekt... dat dit kabinet het asielbeleid versoepelt. Want dat nou, is, is toch niet mij waar is uw dat uw partij, niet, partij nou, Volgens mij is dat niet het geval, dus ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Maar als de minister zegt, van, nou, het is een hele moeilijke afweging geweest... Ik denk toch dat er een hoop uh, mensen hier uh, gelukkig mee kunnen zijn... en we gaan kijken uh, hoe dat met die andere meisjes zit. Dan zou dat nog wel eens tientallen, misschien wel zo'n honderd kunnen zijn... die eventueel hier mogen blijven. Dan komt toch wel bij ons het idee, tenzij u dat misschien een raar gedachte vindt... en ik vraag het eigenlijk aan alle drie... dat er toch van enige verruiming van het beleid sprake is. Wa want even leert zij zelf, hij schat dat 40 tot 100 meisjes op basis van deze uh, uh, verwesteringregel zeg maar kans zouden maken op een verblijfsvergunning en daar hoort dan natuurlijk ook hun gezinnen bij 40 tot 100 meisjes ja, wat, wat zou dat... u daarvan vinden meneer Brinkman nou ja, nogmaals, uh, ik ga niet in op het individuele geval. Nee, nee, nee ik heb het nu over 40 tot 100 nee, meisjes. Nou, nee, ik ga niet in op het individuele geval Sahara. En alles wat daaruit geëxtraheerd wordt uit de uitspraak en uit de uitspraken van minister Leers, daar gaan we het in de fractie ja, nog over hebben. Ik heb... ga daar gewoon nu geen uitleg. Natuurlijk over. is dit een verruiming. Je ziet dat de, de Wal het schip heeft gekeerd. Je ziet dat de procedures en de regels die we hebben tot situaties leiden die we niet willen. We gaan niet een Fries meisje naar Afghanistan sturen. Dus is het beleid verruimd. Nee, U schudt dus, nee, meneer Bosman. Nee, het is geen verruiming. Want het probleem is namelijk, we hebben regels. We hebben uh, manieren van hoe we daarmee omgaan... met mensen die binnenkomen. Die zijn niet gevolgd. Daardoor is een probleem ontstaan. En daardoor heb je nu uh, de unieke situatie... waarin je een aantal mensen toch moet voorzien van... waarschijnlijk van een verblijfsvergunning. Ja. Maar dat zegt niet dat je je beleid verruimt. Alleen doordat je je niet aan het begin aan de regels hebt gehouden. En ik, vind, ik ben nog steeds met, uh, ook met meneer Brinkman eens... die regels zijn er. Moet je gewoon aan houden. Zodat we dat probleem in de toekomst niet meer gaan komen. Dus er is geen verruiming van het uh, beleid. Maar dan tot slot nog deze vraag. Stel nou... Een meisje uit Afghanistan of laten we zeggen een meisje uit Iran zegt... Ik, heb, ik voldoen aan precies dezelfde criteria, ik ben ook verwesterd, ik ben hier ook al acht jaar. Eh, nou, alle criteria die minister Leers daarover gisteren noemde, die gaat naar de rechter. Denkt u dat het houdbaar is, meneer Van Raak, voor de rechter als zij zich hierop zou beroepen? De rechter kijkt altijd naar individuele gevallen, maar ik denk wel dat er heel veel individuele gevallen zijn. En je hebt regels, maar individuele gevallen, oordelen van de rechter, die eh, maar bepalen de rijkwijte van die regels. Dus de regels zijn wel degelijk veranderd. Ja, de regels zijn veranderd, zegt hij. Nee, dat is niet waar. En meneer Bosman blijft zeggen van nee. nee. En meneer Brinkman en meneer blijft, blijft zeggen... Ik er iemand wordt wel teruggestuurd of iemand wordt niet teruggestuurd. Dat is toch een verandering? Nee, maar omdat je dus de unieke <coughs> situatie hebt... waarbij je dus je, als organisatie, als samenleving... je niet aan die eigen regels hebt gehouden, ontstaat ja. dit, dit probleem. Maar als je wel die regels toepast, gaat het probleem niet meer ontstaan. Volgens mij zijn er tientallen, misschien wel honderden gevallen... die nu waarschijnlijk niet worden teruggestuurd. Dus is het beleid anders? Nee. We komen er niet uit. Nee, meneer Brink, maar de je nog iets over ook, Nee, nee, nee. Uh, na dinsdag. is het fractie. Dinsdag is altijd fractie. En dan wordt er uh, nader over gesproken. De okay, partijgenoot uh, uh, Sietse Fritsma heeft zich er trouwens gisteren wel al over uitgelaten. Dat is ook de woordvoerder. Oké, okay, goed. Uh, nou, we gaan kijken hoe we verder deze uitzending uh, door. Uh, we gaan het over Defensie le hebben. <laughs> Lekker positief. <laughs> Meneer Brinkman, ja. uh, dat is toch wel uw, <coughs> uh, uw portefeuille, zo Heeft u eigenlijk het idee dat wij nog een. aan alle drie wil ik dat vragen. nog een vijand hebben? Een vijand? U ja. gaat over Defensie praten? Ja. Nou ja. Uh... Ja, we hebben wel uh, wat vijanden in de wereld, denk ik. Uh, maar we hebben niet meer zo'n zo herkenbare vijand... als vroeger tijdens de Koude Oorlog natuurlijk. Ja. Dat is uh, weggevallen. Met andere woorden, het leger als zodanig zoals wij dat nu hebben... Ja. is niet echt meer gericht nee, op een binnen, vijand. Nee, er zaten binnen Defensie inderdaad nog een aantal rudimentaire... Uh, aspecten van de Koude Oorlog. En uh, uh, ja, die is weggevallen. Dat is ook niet meer noodzakelijk. Ook heeft de techniek ons wat dat betreft uh, ingehaald... met de Apache-gevechtshelikopters... Uh, en, uh, en allerlei andere uh, mogelijkheden die we hebben tegenwoordig. Met andere woorden, die, er is niet meer een vijand met een naam. Uh, jawel, we hebben meerdere vijanden met namen. Maar uh, het is niet meer zo... Groot en zo massaal als toen de tijd uh, met de Koude Oorlog... Ja. om elkaar in evenwicht te houden door een wapenwetloop te beginnen. Dus een groot leger zoals we misschien hadden, hebben we ook echt niet meer nou, nodig. Wat zich hier vreekt is dat we na de Koude Oorlog... nooit een goede discussie hebben gehad over wat willen we met de NAVO... en wat wil Nederland met, uh, met Defensie en met buitenlandse politiek. Die discussie is er niet geweest, dus we lopen een beetje achter de feiten aan. Ik vind het verschrikkelijk wat er met die 10.000, 12.000 mensen gaat gebeuren... die hard voor de zaak hebben bij Defensie... Maar zij zijn ook slachtoffer van het feit... dat we niet een visie hebben op wat we willen in de wereld. En wat de SP betreft gaan we op vredesmissies... Maar met al die bezuinigingen die er nu aankomen, kunnen we niet meer in het hoogste geweldspectrum. Kunnen we niet overal inzetbaar. Nee, we zullen dus door die bezuinigingen maar, maar, ook een andere politiek Maar even, gaan even voor de helderheid, meneer ja. Boom, als ik mag, even voor de helderheid, als het aan de ISP zou liggen, ja. dan wordt er 2,5 miljard bezuinigd uh, uh, uh, bij, uh, bij Defensie. Er gaan er dus in totaal 30.000 man de, uh, de straat op. Dus uh, ik vind regering, dat even een beetje krokodillentraal. Ik ga uit van die bezuinigingen, dat heb ik net gezegd. De veel meer De regering wil 18 miljard. Even, want dat klopt, want ik heb het even: het verkiezingsprogramma van de SP niet bij de hand had ik nog net niet opgelegd. 2,5 miljard. Dat klopt, ja, ja. Raak, ja. ja. zonder de tegenvallen. En daar zit dus ook een visie achter wat wij willen met het leger, wat okay. wij willen met defensie. Ja. En dat betekent dus ook dat we niet naar Koenders kunnen in deze vorm. Nee, dat, uh... He, we geven wel steun aan de vredesmissie in Zuid-Soedan. We geven wel steun aan de bestrijding van piraten voor de kust van Somalië. Maar een heleboel andere dingen kunnen we niet meer doen. Deze regering wil 18 miljard bezuinigen. Ik denk dat dat slecht is voor de samenleving. Slecht is voor de economie. Ja. Maar we hebben altijd gezegd, als we zo fors gaan bezuinigen, dan kan defensie helaas niet overgeslagen ja, worden. Nee, maar goed, maar even gewoon voor de helderheid. Als, dan, als u in de regering zat en erover zou gaan, dan zou u twee keer zoveel bezuinigen. Dus dan zouden er ook twee keer maar, zoveel mensen uitgaan. Hè? Ja, dus, dat hoeft niet, want we hebben bijvoorbeeld oh, Bijvoorbeeld nog de F de JSF. Het opmerkelijke is, deze regering gaat fors bezuinigen, maar wel een tweede testtoestel aanschaffen. En dan gaat nog we wel zeggen, we moeten in de toekomst heel veel nieuwe JSF-vliegtuigen hebben. En, en, daar daar de de, de 2,5 miljard, de 2 /2 en miljard bij de bezuinigingen bezuinigen. bij de SP die in het verkiezingsprogramma staan. Uh, plus uh, nog eens een keer de extra tegenvallers, ze zal er 3 miljard zijn. Die zijn exclusief, die 18 miljard, die dit kabinet gaat bezuinigen. Zij willen iets van 12 of 10, wat was het? Uh, zij willen veel minder bezuinigen. Dus. Uh, ze willen ontzettend veel van defensie afhalen... maar heel erg weinig doen aan de staatsschuld. En daar, dat is het ja. ja, en dat ik, ik is omdat wij nee, niet de bijstandsgerechten ga gaan, gaan pesten... zoals nu gebeurt door deze regering. Ik grijp toch even in. Want ja. uh, u stelde net een belangrijk punt aan de orde, namelijk weet Nederland wel wat het eigenlijk wil doen met het Precies. leger. Weet Nederland eigenlijk wel ja. welke taak we zouden moeten hebben. Meneer Bosman, u heeft niet voor niets 23 jaar in, uh, in, bij Defensie gewerkt. Ja. Uh, is dat al die tijd onduidelijk geweest? Heeft Nederland dat onvoldoende gedefinieerd? Nee, dat was volstrekt uh, duidelijk. Uh, we zijn allereerst een NAVO-partner. We hebben daarnaast uh, duidelijke missies ge gedaan met een heel duidelijk mandaat. Uh, wat mij trouwens verbaast is, uh, de SP heeft altijd... Uh, moeilijk gedaan over alle missies waar geen mandaat uh, uh, ten grondslag lag. Nu hebben we Libië met een heel mooi mandaat. Uh, in principe zeggen ze ook van, goh, we zijn eigenlijk wel voor die no-fly-zone. Uh, maar dat trekken ze dan toch weer in. En dan denk ik van, ja, maar wat is nou, ja, je, inter wat een, is, wat is nou je internationale okay, verhaal? Omdat een, wat is, oorlog is. Wat is. Nee, wat is nou okay, je internationale nee. verhaal? Er ligt een heel goed mandaat uh, ten grondslag, gesteund door alle mensen. Ook de Arabische Liga uh, spreekt zich daarover uit. Uh, dan zeg je van, wij als VVD zeggen, dan hebben wij dus een belangrijke rol, een internationale rol. Dat doen wij dus ook op defensieterrein aan Nee, en dat blijft in de toekomst ook zeker gebeuren. Ook met dat afgeslankte leger? Ook met dat afgeslankte hebben? leger, maar daar hebben we dus bijvoorbeeld wel zo'n JSF voor nodig. Want wat de SP ook weer iedere keer roept, is van ja, uh, die Tomahawks, die worden daar uh, Libië ingeschoten. Okay. Waarom worden die Tomahawks Libië ingeschoten? Omdat we uh, vliegtuigen nodig hebben die in staat zijn om uh, die radar uit te blijven. En als je die radar uit kan blijven, dan hoef je niet die Tomahawks te schieten. Dat scheelt 200 miljoen uh, uh, dollar ja, of euro's en dat scheelt ook heel veel... De schade op de grond. En dat is een stukje visie voor de toekomst, ja. die de SP mist en de VVD ja. heeft. Oké, okay, yes. even, even, even, even, want als we, als we al die onderwerpen en JSF steeds naar elke zin er doorheen komt, moeten we dat even afhameren, dit onderwerp. Meneer Brinkman, het is radio, dus ik moet even beschrijven, u greep met uw hand naar uw hoofd, u zat wat te ginniken. Uh, waar werd dat ja, door veroorzaakt? Uh, kijk, um, uh, laten we reëel zijn, wij kijken natuurlijk heel anders aan tegen internationale rechtsorde. Uh, dat staat bij ons in de grondwet, dat is buitengewoon uniek in de wereld. Er zijn er maar een paar landen, nog geen handje Vol die dat ook hebben. En wij vinden als klein land kennelijk dat wij in de wereld een soort grote jongen moeten zijn, nog steeds een, een, een grote kolonisator die uh, vrede en recht moeten uh, brengen in de wereld. Ik vind dat maar echt maar daarmee gaan onzin. we niet meteen landen koloniseren, toch? Nee, maar dat, zo, zo, dat, dat, dat proef ik daar een beetje uit. En ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat we daarin gewoon een te grote broek aan, aan hebben. U vindt eigenlijk dat die zin uit onze grondwet dat ik vind zo, de, moeten ik handhaven heb al de internationale rechtsorde dat, rechts dat, dat, dat mag dat er wat moet u, betreft Dat uit. moet er subiet uit, dat moet er meteen uit, wil niet zeggen dat je daar niet aan kunt, in kunt participeren, maar ik vind wel dat dat uit de grondwet moet, want het geeft toch wel een bepaald verkeerd beeld, vind ik. Daar komt bij, uh, ja, wij zijn niet voor een, een dergelijke uh, expeditionaire krijgsmacht. Maar weer wel en, voor de JSF, toch? Nu even, tijdelijk. Nee, wij zijn, wij hebben uh, concessies moeten doen uh, in het akkoord, en we hebben inderdaad daarvoor hebben wij uh, akkoord bevonden voor de tweede aanschaf van het tweede testtoestel. Overigens is dat de aanschaf van het tweede testtoestel, uh, dat is een een, een, een noodzaak, en dat is ook uh, volgens een uh, overeenkomst die al eerder met Lockheed Martin heb gesloten, uh, op, op, als gevolg van de aankoop van de eerste. Als je de eerste koopt, moet je ook de tweede kopen. Mm. Nou, de PVDA die heeft uh, akkoord bevonden om de eerste al aan te schaffen. Ja, dan kun je als dat staat u dan al moeilijk, daarmee zit u moeilijk zeggen. Vast. En dan, dan zit je daaraan vast. Maar we hebben niet gezegd dat wij in de toekomst na dit kabinet akkoord gaan met de aanschaf van de JSF. Dat hebben ja. we absoluut ja. niet gezegd. Ja. Meneer Bosman, even, even aan u gevraagd, en dan proberen we toch een beetje lijn in te brengen. Die internationale Rechtsorde en die grote broek die Nederland maar steeds uh, wil aantrekken... door aan al die buitenlandse missies mee te doen. Uh, hoe ziet u dat, uh, dat beeld van uw gedoogde partner? Nou, dat vind ik jammer, want um, ik denk dat iedereen in Nederland goed begrijpt... dat wij in Nederland afhankelijk zijn van de wereld. Um, de wereld kan prima zonder Nederland, maar Nederland kan absoluut niet zonder de wereld. En als je dat idee gaat krijgen, van nou, um, laat de wereld maar de wereld... dan gaat het heel hard achteruit met Nederland. We hebben dus absoluut een belang in de wereld. En op het moment dat je zegt van... ik ga dus niet participeren in dat belang... dan holt het heel hard achteruit. Ja, maar ja, wij hoeven, wij hoeven daar niet haantje voorst in te zijn. We zijn vijfde land geweest... Uh, een aantal jaren in Afghanistan. Ik ben ervan overtuigd... dat mede de inzet van Afghanistan in de afgelopen vier jaar... het failliet van Defensie heeft ingeleid. Dat heeft ons miljarden gekost. En dat geld hadden we niet. We hebben geluisterd naar de generaals die altijd ja zeggen... tegen dat soort, dat soort buitenlandse missies. We zijn dom geweest en we hadden dat niet moeten doen. En we gaan het nu weer doen. We gaan weer volgend jaar naar Afghanistan. We gaan weer een, een missie aan waarvan we niet weten... hoeveel het uiteindelijk gaat kosten. Terwijl Defensie daar het geld niet eens voor heeft. Ja, meneer Bosman, dat is wel een interessant punt... wat Brinkman aanroept, Want dat zei uh, uh, minister Hiller gisteren ook toen hij uitleg gaf over de plannen... dat hij geconfronteerd werd uh, aan het begin met een enorm tekort bij Defensie... wat eigenlijk niet bekend was, met andere woorden. Het, dat roept de vraag of al die beslissingen om bijvoorbeeld langer in Afghanistan te blijven... is dus gebaseerd op verkeerde cijfers. Want als men dat geweten had dat het daardoor zo'n tekort zou opleveren bij Defensie... had de politiek dat nooit besloten waarschijnlijk. Nee, maar dan praat je, en dat is wel een heel mooi beeld... Um, over hoe is de situatie binnen Defensie? Wie, wie heeft nu verantwoordelijkheid voor wat? En wat gebeurt er nou precies met die financiering? En daar zitten we als VVD heel duidelijk in. Van je hebt een bepaalde financiering voor Defensie voor het staande ja. leger. En zodra je begint ja. met uitzendingen, komt het uit een ander potje. Ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Um, de bommen die werden gegooid in Afghanistan uh, tijdens de missie... die werden vergoed. Alleen die werden vergoed op basis ik van door aanschafwaarde. Wie? Door wie werden die vergoed? Uit het Haagisfonds. Dat is dat, ja, dat internationale fonds. Samenwerking is Dat, achter, dat nee, ging niet dat, uit het de defensiepot, bedoelt u Nee, daarmee? Gedeeltelijk dus. Dus het wordt defensie, vult het potje ja, aan, maar nog zaken ik ik... potje aan. Nee, maar even dat punt afmaken. Ja. En die bommen werden vergoed op basis van de aanschafwaarde. Um, en niet van, tegen de huidige koers. En daar zat dus een verschil in. Dus op het moment dat je al, als je dat gaat doorrekenen, dan zie je dus dat je jezelf tekort doet in uh, de vernieuwing van je spullen. Ja, maar toch meneer Bosman, u kunt het uh, boekhoudkundig allemaal zo mooi uh, <lacht> zeggen. Maar wij, werden, wij waren gisteren toch een beetje verrast... doordat de minister uiteindelijk zei... ik ben bij aan mijn aantreden verrast <lacht> door uh, een, een gat in de begroting... door ja. een gat in mijn, in mijn uh, reserves... waar ik eigenlijk niet van op de hoogte was. En dan zou je toch tot de conclusie moeten komen... dat de politiek misschien verkeerde beslissingen heeft genomen... door bijvoorbeeld langer in Oeroeskant te blijven. Dat heeft allemaal goud geld gekost. Absoluut. Nee, maar als, je, kijk, als we dan toch gaan boekhouden, zeg ik van... Um, nee, juist niet. Nee, dat, prima, dan gaan ja. we niet boekhouden. Dan gaan we praten over internationale politiek en je rol daarin. En dan vind ik nog steeds dat we daar een verantwoordelijkheid in hebben. En als je dan praat over van, hoe zit dat financieel in elkaar... dan denk ik dat je daar juist in de defensie, en is het nu het ultieme middel om te zeggen, van dan moeten we dat beter op orde brengen, want het is het probleem van hoe mensen zicht hebben op de financiën binnen Defensie. Ja, maar goed, u zat beide, bijvoorbeeld meneer Van Raak en meneer Brinkman in de Kamer. U heeft geen weet gehad van het grote gat dat kennelijk wij in de, hebben, de Defensie ja, was. Dat was al jaren bekend, en dat hebben we ook eh, zowel Van Raak als, als ik zelf hebben dat al jaren gezegd dat er uh, lijken in de kast liggen bij Defensie uh, van honderden miljoenen euro's. Dat uh, natuurlijk het plaatje bij een buitenlandse missie altijd rooskleurig wordt neergezet. Zodat iedereen uiteindelijk in meerderheid zegt, ja laten we er maar naartoe gaan. En aan het einde van de streep we, komen we altijd de etterlijke honderden miljoenen euro's tekort. Zo Miss gaat het Missies altijd bij vallen Defensie. vallen altijd duurder ja, uit ja. vandaag. En ook, en ook om politieke redenen, dat vind ik echt erg. Dat he, om politieke redenen hebben we onze mannen en vrouwen bij Defensie overvraagd. We hebben ook het materieel overvraagd. Er is een groot achterstallig onderhoud. En daarom vind ik dat we nu eerlijk moeten zijn. Als we nu zo fors gaan bezuinigen... moeten we ook zeggen wat we wel en niet kunnen doen. En wat de SP betreft gaan we dus op vredesmissies. Als er vrede is gaan we die handhaven. Maar vrede afdwingen. Ik ben bang dat... Dit leger dat niet meer kan. Maar goed, in het regeerakkoord staat uh, over het leger... een veelzijdig inzetbare krijgsmacht ja. met daarbij behorend ambitieniveau. Ja, ook ja. als volwaardige veiligheidspartner ja. in de strijd tegen drugs... Ja. terrorisme, illegale ja. immigratie, piraterij. Dat zijn we nogal niet een taken voor een afgeslaagd ja, leger. Ja, Champions League, zei Hille. De minister zei Champions League. Maar ja, er zijn weinig Nederlandse voetbalclubs... die nog Champions League kunnen spelen. En dat kan met dit de nieuwe de defensie ronde. ook niet meer. Ja, de eerste ronde. Maar daar moeten we afhaken. En dan moet je ook eerlijk zijn. Je moet ook ook eerlijk zijn, als je zo fors moet bezuinigen en zegt... we gaan ook op Defensie bezuinigen, dan is dat een politieke keuze. En dan <coughs> moet de politiek ook eens een keertje eerlijk durven zijn... tegen die mensen bij Defensie en tegen de rest van Nederland. Meneer Bosman, ik zie u wel knikken. Nee, uh, want Defensie is eerlijk naar de mensen toe. En laten we dat even vooropstellen. Um, want nogmaals, als je met het leger van de SP iets zou willen... als je weet dat ongeveer de helft van de begroting is personeelskosten... Uh, zijn uh, uh, pensioenen, zijn wachtgeldregelingen... als je dan ook nog een keer 3 miljard bezuinigt... hou je ongeveer een miljard over. Oh, wordt en en, en, en daar kan, kan je helemaal niks mee. Dus datgene wat we nu op inzetten... is veelzijdig, um, is goed inzetbaar. Sterker nog, als we dat goed structureren... hou je zelfs meer geld over voor die inzetbaarheid, voor de training van onze mannen en vrouwen. Um, alleen, je kan het minder lang doen en minder vaak. De ja. doorzetting is weg. Het gaat wel om mensen die iets kunnen. Dat is het, wel een het voordeel wat we hebben. Die mensen bij Defensie kunnen wat. Dus ik zou ook heel blij zijn als mensen omgeschuld kunnen worden... bij de politie bijvoorbeeld, of al die technische mensen... les kunnen gaan geven in het vakonderwijs. Dus ik zou het ook heel uh. belangrijk vinden... dat er een goed sociaal plan komt uh. met de vakbonden. Maar dit zijn ook mensen die wat kunnen. En we moeten ook ons uiterste best doen... om die mensen een plek te geven in de, wat de samenleving. Wat ik, wat ik echt Geen heel jammer vind, is dat uh, Defensie... Dat ambitieniveau hoog houdt en niet een daadwerkelijke keuze maakt. En het lijkt een kaarschaafmethode die, die gehanteerd wordt. En daarbij um, uh, vermoed ik dat de minister gokt op betere tijden. Hij gokt gewoon dat het over twee, drie jaar allemaal een beetje beter gaat. Dat de boel een beetje aantrekt. Dat Defensie misschien weer een beetje geld he, krijgt. En dat hij uh, nu niet de keuze maakt. En maar, ik, ik, ik heb daar nog niet echt een mening over. Want het is wel zo... Moet als nog je... in de fractie natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee ik zal uitleggen waarom, waarom ik daar nog niet echt een, een mening over heb. Want ik moet daar gewoon even ook inhoudelijk goed over nadenken. Uh, uh, want als je namelijk iets, iets wegsnijdt bij Defensie... dan krijg je het nooit meer terug. Dan is het weg en dan... dan dan loop je twintig jaar, uh, over 20 jaar uh, loop je er tegenaan dat je het misschien toch graag nodig had gehad. En dan heb je het niet meer. Dus, dus hoe typeert u dan eigenlijk ah, ik wat vind u vind dat? Je, ik vind dat je een keuze moet maken in, in, in, die, in dat ambitieniveau. En je moet niet. vasthouden aan het hoge ambitieniveau. Nou, we zijn het daar eens. Ben, daarin ben ik het, zo, het ook eens. inderdaad wat dat betreft met Verraak eens. Alleen Verraak houdt helemaal niet van een leger en die wil, uh, uh, die wil alleen maar snijden. Maar, uh, nee, vredesmissies, daar ben ik voor. Ja, daar o, ben o, ik voor. Dus vrede handhaven. Ja, onzin ja. natuurlijk. Maar, nee, dat uh, is geen onzin. Wat ik wel wil is snijden in dat ambitieniveau. Niet Haantje de voorste zijn. Niet meer vier jaar lang leading nation in een hele grote operatie... met 2500 man in Afghanistan En maar, dus, wat vindt u dan van het plan zoals Hille dat nu heeft voorgelegd? Ja, dat daar ga ik het inhoudelijk heel goed naar kijken. Maar ik ga dat ook heel kritisch bezien. En ik, ik, ik denk dat daar nog wel wat aan moet worden. Nou ja, omdat u zegt defensie maakt geen keus. Maar het is toch uiteindelijk de politiek ja, die nee, keus ja, moet maken... wat het, de het Ik bedoel ook de minister. Ja. Daar heeft u gelijk in. Dat is, ja. Die bedoel ik ook. Meneer Bosman, kunt u zich iets voorstellen bij deze gedachtegang van uw... Uh, uh, gedoogvriend? Nee. Nee, Ik krijg dat toch een beetje het, het free rider uh, uh, gaat naar boven. Oei, dat kenden wij nog niet. Ja, gewoon, je gaat achteroverleunen, je laat je collega's uh, de kastanjes uit het vuur halen en uh, als het uh, stof is neergetwarreld, dan ga je eens beginnen met je handelsmissie. Um, wij zijn het zestiende land in de het wereld. Dat zegt wel een goede beschrijving van een gedoogvriend. <laughs> Daar ja. laat ik me verder niet over uit. Um, nee, maar het gaat er dus om dat je als, als 16e economie van de wereld... een be groot belang hebt in de samenleving... groot belang hebt in de wereld... dan moet je ook durven <laughs> uh, aan te pakken. En als je dat niet durft, dan moet je dat zeggen. Maar met alle respect... dan moet dit kabinet ook het geld ervoor leveren. Dan moet je uh, uh, ontwikkelingssamenwerking gaan snijden. En dat doet u ook niet uh, uh, genoeg. Ja, wat dus dan? <laughs> uh, hallo, zit ik in de regering? Uh, Heel veel getekend. Ja, ja. Oh, nou, dit zal voor de komende tijd in de debatten wel uh, interessant zijn. Want ik zie hier toch een klein beetje dat de gedoogpartner en de regeringspartij een beetje, een beetje ja, uit elkaar... Ik wil u oppositioneel niet uh, zo ver ondersteunen, meneer Van Raak. Maar een klein beetje lijkt me een beetje een eufemisme. Hier ligt een heel fundamenteel groot verschil op tafel, toch meneer Bosman? U denkt er echt radicaal anders over dan uw gedoogvriend. Over internationale verhoudingen, over de ambitie. Absoluut. Ja, maar, dat, dat is bekend. Absoluut, zegt Brinkman. Dat is ja. bekend. En, ja, dat is bekend. Ja. ja maar, maar ik maak ook, me daar geen zorgen over, want hebben zorgen we hebben daar goede afspraak over. over gemaakt. We hebben goede afspraak over gemaakt. Er ja. is dus eigenlijk niks in de hand. Uh, tot op heden niet. Nee, nou, maar dan als, moet je uh, gaan opletten in de politiek. Als, als, als Brinkman nou in de, in de Kamer straks, als dit voorligt, uh, gaat zeggen: dit moet gewijzigd worden, dat moet gewijzigd worden, ja, zus moet gewijzigd worden. Dat mag allemaal. Dat vind je helemaal prima. Ja, maar er, er moet er een meerderheid voor komen. Het moet, uh, moet wel een goed doordacht plan zijn. Ja, maar even voor de helderheid: wij hebben getekend voor de fi financiële paragraaf. Ja, dat betekent dat daar bezuinigingen moeten komen. <coughs> dus als wij iets niet willen bezuinigen, zullen we, zullen we daar an wat anders voor in de plaats ja. moeten zetten. Maar over internationale rechtsorde, over missies. Daar hebben wij geen, ja. uh, geen akkoord over afgesloten. Ja. Dus uh, uh, in, die, in die situatie, in die verhouding mogen wij vinden wat we daarvan vinden. Ja, maar goed, meneer in de Bosman, één ding nog even: is, is, is dit plan van Hille in die zin nog zo vrij om daar allerlei wijzigingen uh, op aan te brengen? Nou, zodanig vrij, dan moet je wel weten wat je doet. Uh, en daar maak ik me soms zorgen over bij de politiek, want het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen van: ja, dat personeel moeten we zoveel mogelijk beschermen, als je al weet dat bijna 60% van de totale begroting is personele kosten... dan ontkom je er niet aan om daar serieus naar te kijken. En hoe spijtig het ook voor onze en mijn oud-collega's is... Um, je moet er wel over nadenken hoe Defensie van de toekomst eruit gaat zien. Zeker op personeelgebied. En dat betekent ook dat je moet gaan nadenken van... is Defensie nog wel een werkgever voor het leven? En die discussie moet gevoerd gaan worden. Ja. Even over dat personeel gesproken. Want uh, het is een mooi punt om daar even over door te gaan. Uh, meneer Van Raak, u zei zojuist van dat zijn vakmensen. Hè? Die kunnen iets. Die zouden uh, het onderwijs in moeten. Of die zouden bijvoorbeeld bij de politie uh, aan de slag moeten kunnen. Nou heeft vanmorgen al iemand van de Nederlandse politiebond gezegd. Ook op de radio in het uh, programma Cappuccino. Van ja, politici noemen wel heel erg makkelijk uh, dit soort dingen. Want zo makkelijk is dat helemaal niet. Er zal wel een aantal collega's kunnen instromen bij de politie. Maar natuurlijk nooit 60. Nee, dat klopt. En dat heeft ook mee te maken hoeveel je wil investeren in de politie. He, er waren 3000 ja. agenten beloofd. Ik zou denken, nu kun je het waarmaken. Maar je moet mensen ook echt omscholen. Want politiewerk is echt ander werk dan uh, werk bij Defensie. Je moet heel erg met mensen omgaan. En uh, de buurten in. En dat is echt ander werk. Ja. Ook een andere manier van denken. Dus dat gaat ook... niet zomaar natuurlijk. Nee, Heb je ook een oud-politieman aan tafel zitten. Hero Brinkman, u heeft lang bij de politie gewerkt. Ziet u dat voor zich? Dat er inderdaad mensen van Defensie zouden kunnen doorstromen naar de politie? of? Nou ja, als ze geschikt zijn, zeker. En ik, ik ken overigens een, een groot aantal uh, uh, mensen uit de landmacht en, uh, en de marine... die uiteindelijk ook bij de politie zijn beland... en daar uh, hele goede politiemensen zijn geworden. Maar denkt u dat er inderdaad in dit geval... want ik bedoel, we moeten niet, er moet niet uh. voor niks bezuinigd worden natuurlijk. Nee, en nee, lieve... uh, dan, dan wordt het een beetje broekzak als je van defensie naar politie overhevelt. Uh. Nou ja, kijk, um, we hebben um, bijna een half miljard in de veiligheidsketen geïnvesteerd. Uh, uh, in ieder geval met deze coalitie. Uh, maar we weten allemaal de situatie. En de situatie bij de politie die is ook niet zo rooskleurig zoals wij dat graag hadden willen zien. Uh, daar, daar, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Het liefst heb ik ze alle 6.500 uh, bij de politie. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Uh, dus het zal de komende jaren wat dat betreft ook erg moeilijk worden. En ik snap uh, uh, wat dat betreft de cynische opmerkingen van, uh, van die persoon... Um, uh, de over, van de vakbond in ja. dit geval uh, um, over de instroom. Ja. Meneer Bosman? Nee, absoluut. Um, het, het is geen één-op-één relatie en dat, dat moet heel helder zijn. En dan snap ik uh, absoluut de vakbond uh, vo volledig. Um, het gaat dus om training, het gaat om zorgvuldige screening en selectie. Um, er zit, er zit er gewoon alles aan vast. Ja. Is er, bij de, er is eerder uh, is ook wel het plan geweest... zelfs uh, de PVV heeft zelfs voorgesteld om het leger in te zetten in Gouda... T, in de tijd dat daar hijza was. Maar ook uh, op andere schaal. Er zijn allerlei situaties die ze in een land kunnen voordoen... waarbij je het leger op enig moment misschien wel eens zou kunnen inzetten... omdat je gewoon mensen nodig hebt die iets kunnen. Ja. Uh, kan dat nog wel met, uh, met na zo'n bezuiniging, denkt u? Absoluut. Uh, daar maak ik me geen zorgen over. We hebben nog steeds genoeg uh, troepen in de or organisatie zitten. En in principe iedere militair, uh, zelfs vliegers, zou je dus gewoon in kunnen zetten... voor de dijkbewaking, uh, sterker nog. We hebben collega's, uh, collega vliegers, ingezet tijdens de varkenspest en dat soort zaken. Ja. Dus uh, in principe is iedere militair uh, multifunctioneel inzetbaar en in een, Nederland. En een zeer belangrijk krijgsmachtonderdeel, de Koninklijke Mauschezee in deze... die is uh, redelijk goed uh, ontzien. Eh, tot onze vreugd, want u weet eh, dat de PVV zich altijd ontzettend hard maakt... voor de Koninklijke Mausjezee. En die, is, uh, ja, die, uh, die wordt behoorlijk ontzien. En onze reservisten natuurlijk. Ja, ik en maak me ook me geen inzetten. zorgen bij de inzet voor rampen en dergelijke. Daar maak ik me geen zorgen om. Maar waar ik me wel zorgen om maak... is dat we de politie niet al te snel moeten gaan inzetten... voor het handhaven van de orde en veiligheid. Daar hebben we politiemensen voor. Hè. Ik heb net iedereen hier horen zeggen... van je moet flink omgeschoold worden... voor je bij de, van de van, van <coughs> van defensie naar politie kunt. Dat betekent ook dat we niet zomaar het leger kunnen inzetten... Ja. om de orde te handhaven. Hij voor de dat is echt wat anders. de Koninklijke Mars... heeft de onderdelen die gewoon nagenoeg identiek zijn ja. aan de politie. Sterker nog, er is, er is natuurlijk een heel groot tot een belangrijk gebied in Nederland. Er zijn de Schiphol, waar de algemene politietaak door de Koninklijke Marseille wordt uitgevoerd. En de samenwerking tussen bijvoorbeeld Kennemerland en Amsterdam-Amsterdam. met uh, Schiphol, met Koninklijke Marseille op Schiphol. is buitengewoon goed en compleet geïntegreerd. Dus we moeten dat verschil. Uh, moeten we ook niet zo heel groot maken. Tussen ja. aan de ene kant de soldaat bij de Koninklijke Marseille. en aan de andere, de andere kant de politie... straks bij de Nationale Politie. Oké, okay, we gaan het straks nog even hebben over de politie... maar toch om dit onderwerp even uh, uh, af te ronden. Het is een heel moeilijk besluit. Deze bezuinigingen, uh. 1 miljard. Uh, en dat gaat gebeuren door een minister... die natuurlijk te, toch een kleine uh, geschiedenis... inmiddels met zich meedraagt. Minister Hille is een aantal keren al uh, fors aangepakt. Ook door uw partij, meneer me van Raak. In verband met de toestanden die er waren... bij de marine. Ook in verband met... een ja, toch wel helikopterfiasco, zo is het wel genoemd, bij Seerte. Kan deze minister toch enigszins beschadigd... deze zware operatie, 1 miljard bezuinigingen, wat u betreft goed aan? Voor wat mij betreft is het heel moeilijk. Wij moeten nu een minister hebben die gezag heeft binnen de Defensieorganisatie. Gezag heeft op straat, gezag heeft in de Tweede Kamer. Dat is allemaal, op al die punten scoort hij niet goed. En uh, ja, wat Bosman net ook zei... Uh, we moeten wel uh, duidelijkheid geven aan de mannen en vrouwen. We moeten duidelijkheid geven aan de soldaten. Wat gaat er met hen gebeuren? En ik heb nu vooral cijfers gezien. Maar voor de mensen bij Defensie is er nog heel veel onzekerheid. En ik, ik hoop dat die minister dat heel snel die zekerheid kan bieden. En dat is denk ik een lakmoesproef. Ja, meneer Brinkman, uh, hoe, hoe kijkt u naar de positie van deze minister... Is hij in nou, nou, staat om deze dat bezuinigingen ik goed te uh, vertrouwen van de Kamer door te voeren? Nou, ik vind dat u het een beetje te bouwt stelt wat dat betreft. Kijken hoe je het went of keert. Uh, deze minister heeft een aantal uh, moeilijke problemen ge gekregen. Maar heeft ze wel allemaal uh, overwonnen. En volgens mij uh, kom je daar niet uh, zwakker uit. Kom je daar volgens mij zelfs alleen maar sterker uit. En, st en wat ik Dus, dus hij is niet meer de zwakke vind... stee in dit kabinet nou, zoals uw partijleider Geert Wilders een tijdje nou, geleden uh, zei. Ik, ik zeg alleen maar dat hij is er gekomen. En volgens mij maakt dat zijn positie binnen Defensie alleen maar sterker. En daar komt nog bij dat uh, de zaken die, um, die, um, uh, die zijn binnen een jaar naar, naar buiten gekomen... Uh, dat is voor hem heel erg prettig, want het was veel vervelender geweest als het over twee of drie jaar was geweest. Dan had je een veel groter probleem gehad. Beter de ellende in één keer. Ja, ja. oké. Okay, dat is een, een positief oordeel. Uh, of dat is positieve woorden. Ik probeer uh, altijd positief te blijven. Ja, in de nee, dat is inderdaad uh, dat is heel positief ook. <laughs> en, uh, meneer Bosman, tot slot nog even. Dit alles, die bezuinigingen, stonden niet als zodanig in uh, het verkiezingsprogramma van de VVD. Sterker nog, er stond ook nog expliciet dat er een goed, beter personeelsbeleid moet komen. voor uh, met uh, ook goede arbeidsvoorwaarden. Ja. Dat is allemaal wel lastig dat het allemaal nu iets anders ligt. Nee, dat is niet waar. Oh. Um, waar je naar nou moet gaan kijken is als je de organisatie... Ik hoop dan wel eens bij zo'n vraag, die zeggen, inderdaad, u heeft voorkomen gelijk. We <lacht> hebben de boel heel anders aangepakt dan in het verkiezingsprogramma beloofd. Maar dat wou we niet zeggen. Nee, ja, u haalt nu even twee dingen he, volledig om elkaar heen. Dat is niet erg. Um, in het verkiezingsprogramma, dat is, een, dat is een resultaat van een aantal afspraken... die we moeten maken. Wat ik iedere keer zeg is de combinatie van, van uh, partijen die nu het beleid voor Defensie moeten beoordelen... is in principe de beste combinatie. Iedere andere combinatie was zwaarder geweest voor Defensie. Dat, ik denk dat dat even helder moet zijn. Uh, ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. We moeten die club verkleinen. Uh, nogmaals, bijna 60% van het totale budget gaat op aan personeelskosten. Als je dat moet uh, verspreiden over uh, 70.000 man of over 60.000 man... dan kan je er veel beter mee omgaan. En veel zorgvuldiger mee omgaan, dat betekent wel een andere manier van denken binnen Defensie. Een andere manier van hoe je met je personeelsbeleid omgaat. En welke mogelijkheden mensen krijgen om van uh, dag één tot pensioen binnen Defensie te blijven. En die discussie moet gevoerd gaan worden, daar moeten we ook eerlijk over zijn. En dat, dat is natuurlijk het belangrijkste, eerlijk naar je personeel. Maar dat betekent ook dat de bonden daar zorgvuldig mee om moeten gaan. En dan kan je heel hard roepen, ja, iedereen moet blijven. Maar dan weet je ook, dat is onmogelijk. Ja, het AD van morgen, het is oorlog, ja. hè? Ja, en... dat, uh, je moet niet altijd geloven wat er in de krant staat. Goed, we gaan het ook nog over de politie hebben. Want daar ja, is ook van alles op. en nog wat uh, uh, uh, aan de gang. Um, niet altijd positief, moeten we zeggen. Want er is gedoe rondom beloningen van korpschefs. Ja. Minder agenten komen er in de grote steden. Uh, agenten zouden uh, wel heel veel vrije dagen, met name zondagen, vrije zondagen hebben. Uh, meneer Brinkman, om, dan, om daar eventjes mee te beginnen. Die cao van de politie lijkt inderdaad nogal riant. 26 zondagen ja. vrij, niet te veel lange diensten ja. achter elkaar. Ja. Daardoor zijn natuurlijk Waar wel heel ontzett... veel mensen voor nodig ja. voor weinig werk. Ik Waar ik in de discussie ontzettend veel moeite mee heb, is dat het wordt gesteld alsof... Um, Alsof die regeling uh, positief is voor de individuele politieman. Ter bescherming van de individuele politieman. En dat zegt bijvoorbeeld de SP ook altijd. En dat is gewoon niet waar. De bonden die werpen dit op. De bonden werpen dit alleen maar op om straks in de cao akkoorden uh, wisselgeld te hebben. Die willen dit inwisselen, die willen er toch nog wat uithalen. Wat zijn de vakbonden? Maar, die, maar die vakbonden, <laughs> maar, eh, precies, die vakbonden. Maar die vakbonden die weten dondersgoed dat de individuele politieman deze hele landelijke arbeidstijdenregeling van de politie als knechtend ervaren. Als nou iemand gewoon graag op zondag wil werken dan moet hij dat toch gewoon kunnen doen. Sterker nog, die, en dat, dat is de crux... en dat is ook de reden waarom die zogenaamde positief... voor de werknemer positieve regeling is ontstaan. Als je op zondag werkt, of vaker in de weekenden werkt... of vaker nachtdiensten werkt... dan kun je een paar centjes extra verdienen maar als toch? politieman. En kun je verzwaarde uren binnenhalen. En dat wordt nu door deze regeling ook bewust toen de tijd door de overheid, tegengehouden. Dus ja, ja. eigenlijk zouden juist die vakbonden en ook de linkse partijen... Uh, uh, de socialistische partij uh, vooraan, zou ik bijna willen zeggen... die zouden juist moeten strijden om die regeling uh, uh, eraf te halen. Nou, ik hoor het u graag zeggen. Maar ja. vier jaar geleden stelde u juist kamervragen... omdat alle politiekorpsen de arbeidstijdenwet overtraden. En u zei toen, ik vrees voor het welzijn van de politieagenten... ik vrees ook voor de veiligheid van de burgers... want die mensen moeten ook tijd hebben om uit te rusten. Wat is er veranderd tussen vier jaar? Geleden en nu? Het, uh, het ging uh, toen de tijd om, uh, om uh, een, een hele grote bureaucratie. Ik heb dat juist uh, uh, aangehaald omdat de individuele diender ontzettend veel nadeel ondervindt van juist die bureaucratie. Want let wel, die arbeidstijdenwet zorgt er ook voor... dat alles bijgehouden moet worden. En dat moet bijna allemaal in eigen vrije tijd gebeuren. Die landelijke arbeidstijdenregeling die heeft bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd... dat de dienders in de operationele werk, in de operationele sector... hun eigen pauzes uit moeten werken. Maar ik weet dat in de praktijk die mensen niet eens vaak pauze hebben... Als ze dan vervolgens die pauzes uitbetaald willen hebben... moeten ze uh, een, een, een briefje in drievoud indienen. En dat moet via 24 molens gaan. En dan krijgen ze uiteindelijk 3,65 euro uh, toebedeeld voor dat half uurtje overwerk. Het is een bureaucratie van heb ik jou daar. Die diender die wordt er helemaal gek van. Die diener wordt niet gek van het feit dat ze... Uh, die werd overtreden. Maar die, die diener wordt er gek van de, papier van de, papier van de papieren romslom. Ronald van Ruijven. Ja, over de bureaucratische gekte, daar ben ik het mee eens. Maar Brinkman gaat er wel langs heen. Kijk, er zijn tekorten in de roosters... En de enige reden daarvan is dat er te weinig agenten zijn. Op papier zijn er voldoende, in de praktijk, elk bureau te weinig agenten. En wat doen agenten dan? Die balen. En die willen die gaten opvullen. Ze willen hun collega's niet in de steek laten. Dus die gaan dat opvullen. Die zeggen: Ik wil dat wel doen. Ik wil er wel een extra nooddienst draaien. Ik wil wel een extra evenement doen. Ik wil wel een extra weekenddienst draaien. Ja, prima toch? Maar wat er, is, moeten, wat er gebeurt, is dat we roofbouw plegen op onze mensen. Want uh, die. Het is een bijzonder beroep politieagent zijn. Je hebt ja. te maken met geweld, met agressie, met verschrikkelijke zedenzaken. Dus je moet als agent ook even de tijd hebben af en toe om uit te blussen. Die regels zijn bijzonder, omdat het een bijzonder beroep is. En ik wil overal over praten. En als er in de praktijk knelpunten zijn, die kom ik ook tegen, vind ik dat goed. Maar het beeld wat nu wordt geschetst, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want het is niet de schuld van de agenten dat de roosters niet gevuld kunnen worden. Zij zijn het slachtoffer. En ik wil wel twee voorwaarden stellen. Dat als de minister met de, met de bonden gaat praten... dat we in ieder geval uh, besluiten dat het een bijzonder beroep is... waar bijzondere bescherming voor nodig is. En de tweede afspraak is dat we geen roofbouw plegen op onze dienders. Want dat zal ertoe leiden dat er steeds meer mensen ook gaan uitvallen. Meneer Bosman? Ja, het is heel bijzonder. Uh, ik haal dan toch even de krant van vanochtend aan. Uh, volgens mij stond in het AD juist een verhaal van een marineman die enorm teleurgesteld was in, het, in al die regelgeving... waarbij die, als hij die op nachtdienst komt, dat hij daar vier uur op, op wacht loopt... dan moet slapen op de boot, maar omdat hij daar gewerkt heeft... de volgende dag niet meer inzetbaar is. Zijn letterlijke opmerking was... Um, ik heb niet heel veel betekend voor het bedrijf... maar ik ben wel heerlijk uitgerust. Um, ja. En dat zijn zaken, als je dat zo stelt... <huggen> die mensen willen gewoon niet op deze manier werken. Maar dat gaat nee, zo precies. voorbij aan de werkelijkheid van de politie. Van een politieman die s'nachts iets verschrikkelijks meemaakt... En dan ochtends vroeg weer aan de slag moet. Dus ja. ik wil best praten over knellen in regels. Maar dan wil ik ook dat managers agenten goed in de ogen kijken. En goed in de gaten houden wat een agent heeft meegemaakt. En dan wil ik ook dat er de flexibiliteit komt. Dat agenten even wat rust wordt gegund. Maar dat is nu ook absoluut niet het geval. En wat volgens mij de agenda hier is van de PVV en de VVD. Ook zij weten dat er in de praktijk te weinig agenten zijn, dat de roosters niet gevuld kunnen worden... en dat daarom maar de druk op de diender moet worden vergroot... omdat ze weten, zij hebben de beroepseer... zij zullen hun collega's niet laten vallen... en zullen misschien meer doen dan ze aankunnen. Jeroen nee. nee, klinkt klare onzin. Ik vind echt dat Verraak die behandelt de politie, de individuele politieman, nu als een soort klein kind. Hij moet als een moeder waken over het welzijn van de individuele politieman. Alsof die individuele politieman niet zelf in staat is om tegen zijn baas te zeggen: luister, je kunt nou alweer vragen voor mij om over te gaan werken. Maar ik doe het niet, want ik ben dood op. Nee, maar dat is dan een vriend van de collegialiteit. Dat, niet. Kan die... dat, dat snapt hij, dat, kan... kan... dat is niet. echt onzin. Dat kan ik uh, uit eigen ervaring zeggen dat het echt flauwekul is. En wat dat betreft zou ik meneer Verraak ook willen. Uh, uh, uh, uh, een voorstel willen doen. Hij is altijd zo goed in het enquêteren van uh, politiemensen. Daar zeker. heeft hij altijd heel erg veel geld voor. Ga nu eens een en enquête binnen de, binnen de politiewereld doen... Naar, uh, naar versoepeling van deze arbeidstijdenregeling wel of niet. Ik weet, ik weet zeker, ik zet er, ik zet er een, een doos gebak op. Ik weet zeker dat de merendeel zal zeggen... ja, graag, ik weg weet, met die knichtende regels. Ik weet dat agenten niet oh, eigenlijk... accepteren dat er gaten in de roosters komen. Dat er geen nooddienst kan worden gedraaid. Uh, dat er s'avonds geen agenten op straat zijn. En daarom weet ik dat agenten het als knellend ervaren... dat ze hun collega's niet kunnen helpen. Okay. Maar aan de andere kant hoor ik ook maar, agenten bent... die zeggen... van de roosterdruk is te groot. En dat moet de heer Brinkman weten. La, we moeten veel al, te lange diensten nou die draaien. Nou en die we enquête. hebben veel te weinig mensen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb een onderzoek gedaan onder 10.000 agenten. Precies. En dat is precies wat er uitkwam. Nee, dat, is dat ze dat de is collega's niet, niet dat, in de steek willen laten. Dat klopt. En dat de werkdruk, de roosterdruk, veel te groot is. En dat zeggen de bonden ook. De, de, de politie in Nederland werkt al op het tandvlees. En dat moet, daarom moeten we de roosterdruk en de werkdruk niet nog meer gaan vergroten. Okay. Maar die 3.000 agenten leveren die beloofd waren. En overigens, ik, heb, ik zeg al vier jaar lang, hmm. dat uh, 15 jaar geleden... Uh, toen uh, de arbeidstijden werd, uh, werd ingevoerd... en die speciale uh, nationale arbeid, uh, Nederlandse arbeidstijdenregeling politie werd ingevoerd... dat dat een fout was. Dat was een fout op dat moment. We hadden toen nee. de tijd dezelfde uitzonderingspositie moeten bedingen... als dat de brandweer en de ambulance diensten uh, hadden. Uh, en nog steeds hebben. En dat hebben we toen niet gedaan. En daar, daarmee zitten we nu met de gebakken peren. Alle drie de heren knikken. Laten we het ook nog even hebben over de herverdeling van de politie ja. over het land. Want ja. uh, uh, de, ja, dat, ook dat politiegeld moet herverdeeld worden. Dat betekent ook dat er geschoven gaat worden met de aantallen politieagenten. Amsterdam en Den Haag krijgen er minder. En in andere gemeenten worden het er juist meer. Is dat een verantwoorde keus, meneer Brinkman? Ja, ik denk het wel. Overigens uh, heeft de minister dit uh, zeer goed uh, uh, moet ik zeggen, uh, behandeld, dit dossier. Hij heeft het uh, uh, besproken met alle korpsen. Uh, op een enkeling na uh, zijn in ieder geval de grote steden zeer tevreden. Kennelijk ze, uh, waren ze bang dat ze nog meer uh, zouden inleveren. Ik, maar heb van, ik heb toch uit Den Haag en Amsterdam andere geluiden gehoord? Nee, maar Den Haag en Amsterdam <laughs> hebben aan de minister aangegeven... dat ze hiermee uh, kunnen leven ja. en dat ze, dat ze dit kunnen voldoen. En uh. het, is ook, het is eerlijk gezegd ook niet meer dan terecht. Uh, uh, want uh, bij de herverdeling... Uh, zijn er in het oude budgetverdeelsysteem uh, een aantal, uh, aantal zaken uitgeslopen... waar juist de landelijke gebieden uh, heel erg slecht, uh, slecht uitkwamen. Ja, en hoe je het went of keert, uh, de, de, de grote stedelijke gebieden zijn erg rijk. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam ik, het is mijn eigen korps. Uh, uh, Niet meer hier, uh, toch? Nou, ik ben nog steeds een klein beetje geleerd in Amsterdam, amsland land. Officieel ben Hij ik nog wel eens een nooddienstje. Po politiek verlof, maar we, we, we uh, het Maar even voor de helderheid: um, uh, uh, Maar dat is een korps die ontzettend rijk is en die uh, wat dat kan betreft met niet hoeven te Het is de daar... verdeling, het is echt de verdeling van de armoede. Want ik weet heel goed dat er op het platteland grote tekorten zijn. Je hebt reusachtige gemeentes waar in het weekend één wagen beschikbaar is... en als in het ene dorp in het café ruzie is, dan kan er wel een agent naartoe... maar in twee dorpen verderop nog een ruzie in een café... en dan kan het niet meer. Dus dat is een heel groot probleem. Daar is een tekort, maar dat kun je niet oplossen... door 200 man, agenten, uit Den Haag weg te halen. Want de problemen zijn daar ook heel groot. En hier zie je het grote probleem wat deze minister heeft... is dat er op papier is alles op orde zijn er voldoende agenten... maar in elk bureau waar je komt... Zeggen ze, er zijn te weinig collega's, we krijgen de roosters niet vol. En dat kun je niet oplossen met werktijden te, te versoepelen. Dat kan alleen met meer agenten. En dit laat ook. Ja, iedereen is ontevreden. Niet omdat de politie altijd ontevreden is. Maar omdat ze zowel op het platteland als in de grote steden als in de middelgrote ja, steden. Het is wel zien. altijd ontevreden. Het werkt niet. Nee, maar het werkt niet. En dat zou de PVV zich aan moeten trekken. Meneer Zeker Pasman. ook in de ja, er wordt, er wordt wel heel, erg, heel erg gegeneraliseerd. Dat is altijd jammer. Natuurlijk moet de politiek uh, dingen uitvergroten. Maar dit wordt wel heel erg uitvergroot. Ik kom zelf uit Zeeland. Um, ik snap, ik snap die problematiek... Um dat, het valt reuze mee. Uh, nee. Nee. Wat nee. valt reuze mee? Nou, ik heb vaak achter in die politieauto... al nee, Laat Ik Laten zitten. even, de, even zeggen wat er meevalt. Wat heeft je dan gedaan? De problematiek. Uh, nee, als ik zo als ik hoor uh, met de burgemeesters, praat... met mensen in de omgeving. Um, er wordt uh, goed opgetreden. De, ze zijn bereikbaar. Uh, ja, niet alleen meer zo vaak misschien uh, zichtbaar in de auto. Maar ze zijn nog steeds beschikbaar. met de, uh, uh, aanzien, de burgemeesters. We aanzien, aanzien een heel ander beeld. Ten, aanzien van, ten aanzien van uh, de roosters. Je moet, je moet kijken naar flexibilisering. Naar kijken naar mogelijkheden flexibel optreden. Dat was hetzelfde wat ze bij Defensie vroegen. Joh, wij, willen niet, wij willen niet in een ja. harnas zitten. Geef ons nou die ruimte om daar flexibel ik, mee ik, om te gaan. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, uh, ik ben het wat. hier niet mee eens. Even voor de helderheid, er zijn wel degelijk hele grote problemen... binnen Politie Nederland. En, en ik ga, wat dat betreft, van Raak ook absoluut niet afvallen. Hmm. Dat doe ik dus niet. Maar waar het even om gaat is, we gaan nu naar een nationale politie. Dat budgetverdeelsysteem en de nieuwe... Uh, uh, beginstart van de 49.500 mensen die we hebben, en waar we ook geld voor hebben. Dat hadden we nooit, hè. We hadden altijd maar heel veel mensen, maar we hadden er eigenlijk geen geld voor. Daar hebben we nu wel geld voor. Dat is een opstart naar de nationale politie. En die nationale politie gaat er wel voor zorgen dat die problemen die we de burger ondervindt met de politie, dat die opgelost gaan worden. Want we gaan efficiënter werken. We gaan met minder regio's werken, met minder staf, met minder overhead. We gaan minder regels krijgen. U, u bent zelf een groot voorstander, heeft u zelf ja, gezegd. Zeg ik tegen de heer Verraak, uh, Van Zeker. Van de, van de manier waarop de bureaucratie wordt aangepakt. En daar gaat echt een ongelofelijke slag in geslagen Maar is het dan niet raar, want u laat nou ook dat woord uh, nationale politie vallen... is ja. het dan niet raar dat er nu nog zoveel herverdeeld gaat worden... Ja. terwijl we in een proces richting nationale politie... Uh, het uh, het, het, het ene hoeft elkaar niet uit te sluiten natuurlijk. Hè? De, de minister heeft daar ook wel degelijk... ook met dit, dit opstapje al rekening mee gehouden. En heeft de, zelfs, zelfs nog de kantjes er een beetje afgehaald... in de hoop dat, uh, dat, dat het gelijkmatiger naar, uh, naar ja. een bepaald model kan gaan. Ronald van Raak vindt het ja. wel raar. Ja, ik vind het raar. Ik, ik ben het met Brinkman eens. We moeten naar een nationale politie. Hij zal het ook met mij eens zijn dat de cultuur aan de top van de politie veranderd moet worden. Absoluut. He, als je ook ziet wat die korpschefs allemaal krijgen. Ik heb het eens opgeschreven. Ze krijgen uh, uh, bonussen bij bijzondere prestaties. Uh, een prestatiebonus. Maar ook uh, een waarnemingstoelage. Een beschikbaarheidsbonus. Een wervingsbonus. Een behoudtoelage. Een representatietoeslag. Maar... Bijzondere beloningen. Ja. Maar... Uh, het is ongelooflijk. En deze mensen, deze korpschefs, en dat zal Brinkman met mij eens zijn, die hebben van de politie nu een puinhoop gemaakt. Als het gaat om computers, als het gaat om financiën, dat nu de armoede moet worden herverdeeld. Dus we moeten ook die hoge politiemanagers en korpsjes aanpakken. Okay, Anders nou, hebben we straks heel, een heel, heel nationale kort. politie met de verkeerde mensen. Ja, heel korte Bosman. reactie van Bosman. U daarom. scheert weer iedereen over één kam. Alle managers, iedereen is slecht. Iedereen verdient te veel. Um, bij de SP de... wel gauw. hoor. <laughs> enig, enig zorgvuldigheid. Um, er zijn ook heel veel goede mensen die echt met heel veel zorgvuldigheid bezig zijn met hun vak. Um, cultuurverandering eens, hetzelfde geld voor Defensie. Maar pas op dat je niet iedereen zegt... Van jomma, het zijn allemaal graaiers, want dat ja. is niet waar. Verdiep u okay. eens in de top van de politie. Hey, is, ja, dat zou heel eind. erg verhelderend zijn, Oké, We, okay, we, we zijn, gaan ja, na de uitzending gewoon ja, een Het is, het is ja. geweest. En van de SP kan altijd gezegd worden... dat zijn geen graaiers, die geven het meeste geld van ja, de Aan de partij. stoppen we mee. Een hele goede zaak. Dank Ronald van Raak, André Bosman en Hero Brinkman. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk dan even op onze website, troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuws Blijft u helemaal op de hoogte? De redactie van deze uitzending deden Roelien Axel, Lisbeth Witteman en Bert de Rooij. Techniek was in handen van Martin Schuurmans. Straks het NOS nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En om kwart over één natuurlijk Tros in Bedrijf. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot volgende week. Dag.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 Verhuisdag, donderdag, halve dag, koninginnedag... jubileumdag, topdag, thuiswerkdag en rustig aandag. 365. Elke dag is belangrijk. Vanavond in rondom 10. Het leger krijgt flinke klappen. Tanks, helikopters en 10.000 banen verdwijnen. Een klein land, dus een klein leger.